8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal. Starters kunnen alleen nog maar een huis kopen. als hun ouders bijspringen, financieel. En critici noemen de aanpassingen van de inlichtingenwet onvoldoende. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 De PvdA zegt dat er niet kan worden gewacht... tot het kabinet met een totaalplan komt... om de flexibilisering van de arbeidsmarkt aan te pakken. Het beeld dat bezuinigingen in de geestelijke gezondheidszorg... leiden tot meer overlast van verwarde personen... lijkt niet te kloppen. Uit cijfers van Zorgverzekeraars Nederland komt naar voren... dat de crisisdiensten de afgelopen jaren... zelfs minder in actie hoefden te komen. De politie kreeg de laatste jaren wel meer meldingen... van verwarde personen, meldt de Volkskrant...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 Het weer, het is vrij zonnig, maar er ontstaan wel wat stapelwolken. Het wordt tussen de 12 en 16 graden. Morgen zonnig en op sommige plaatsen kan het zelfs 20 graden worden. ANWB Verkeersinformatie, Dennis mooi. Er staan nu 23 files. Um, dit zijn de meest opvallende zaken. Althans, de, de wegen waar je nu de meeste vertraging hebt. Dat is de A1 van Hengelo naar Apeldoorn. Tussen Markelo en Badmen, een kwartier extra. Op de A4 Den Haag-Rotterdam voor de Keteltunnel een kwartier vertraging. Het is allemaal te maken met een ongeluk eerder vanochtend bij het knooppunt PDL op de A15, maar daar is de weg inmiddels alweer een tijdje vrij. Op de A28 van Zwolle naar Groningen staat tussen Eelde en Groningen-Zuid 5 kilometer. De linkerrijstrook is dicht door een ongeluk. De vertraging is 20 minuten. En ook een ongeluk op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en Knoop De Hocht heb je drie kwartier vertraging. ING introduceert groener gas. Met de Woonjaal Ideaalwijzer ontdek je hoe je in je ideale huis kunt wonen.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 Een gesloten leger waar heel veel verhalen over bestaan. Het bestaat uit 135 nationaliteiten. Die mannen spreken je Frans. Niks. Die zijn helemaal drie weken. Jeroen in het Vreemdelingenlegioen. Vanavond vijf voor half negen, VPRO en PO3. Goed volk. Vertrouwen is een groot goed. Zeker in het digitale tijdperk. Hoe weet u wie er echt aan de andere kant van de verbinding actief is? De cybersecurity experts van PwC helpen u daarbij.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 Goedemorgen. Ja, het kabinet komt dus met aanpassingen. Zet nog maar eens even op de rij. Wat, wat wordt er dan aan veranderd? Nou, belangrijk is dat een bepaalde toezegging... die al wel in de Tweede Kamer was gedaan... dat dat, uh, dat ongericht tappen door de tegenstanders... ook wel het sleepnet genoemd... dat dat niet zomaar mag worden ingezet. Dat dat zo gericht mogelijk moet worden ingezet. was al beloofd in de Kamer. En komt dan dus ook expliciet in de wet. Daarnaast uh, wordt de bewaartermijn van data... die daarmee wordt verzameld, verkort. Maar eigenlijk ook weer niet echt. Van drie jaar naar drie keer één jaar... Uh, en tenslotte wordt het mogelijk lastiger om informatie te delen met buitenlandse inlichtingendiensten. Ja, ik hoor toch ook nog in, zelfs in die aanpassing een hoop mits en maar. Uh, uh, we hebben daar straks wel een reactie gehoord van Bits of Freedom. Hier zijn niet alle bezwaren mee gecoverd. Nee, sowieso kun je afvragen hoeveel er in de praktijk daadwerkelijk verandert. Maar daarnaast zijn er ook een aantal dingen die niet ter sprake zijn gekomen. Bijvoorbeeld De tegenstanders hadden kritiek op het hacken van derden. Wat betekent dat bijvoorbeeld uh, iemands familielid... of een gemeenschappelijke computer mag worden gehackt om bij een doelwit te komen. Daar waren de tegenstanders veel tegen en daar hebben we nog niks over gehoord. Maar ook het verzamelen van DNA-materiaal... en het feit dat het toezicht tussen meerdere instanties is verdeeld... dat was tegen het serenbeen van veel tegenstanders... En daar is eigenlijk, voor zover bekend wordt daar niks aan veranderd. Nee, verandert dus inhoudelijk eigenlijk helemaal niet zoveel. Nou, als gezegd, we spraken daar straks met Hans de Zwart... directeur van burgerrechtenorganisatie Bissel of Freedom. En laten we even naar zijn reactie luisteren. Op basis van deze berichtgeving uh, vinden wij de toezeggingen van het kabinet... echt uh, vol, volstrekt onvoldoende. En we uh, vinden dat het kabinet niet naar de tegenstem uh, luistert op deze manier. U, u, u vindt dat u helemaal niet tegemoet gekomen bent?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 in die nee campagne uh, tegengeageerd heb. Hansen Zwart, directeur van de digitale burgerrechtenorganisatie... Bits of Freedom, eerder in onze uitzending. Ergens in de kranten las ik, uh, Joost, een, een mini, mini stapje. Werd het ook genoemd door een van de critici. Ze zijn niet tevreden in ieder geval met de aanpassingen. Nee, je kunt je ook afvragen hoeveel er in de praktijk precies verandert. Bijvoorbeeld die bewaartermijn die gaat dan van drie jaar naar... Eén jaar met maximaal twee verlengingen. Nou ja, Wie een beetje kan rekenen, weet dat is ook drie jaar. En in de wet stond al dat data zo snel mogelijk moet worden weggegooid. Het is niet de bedoeling dat, uh, dat er lukraak getapt gaat worden... en dat dat vervolgens voor de lol wordt opgeslagen. Dus ook daarbij kun je je afvragen, wat verandert er nou echt? Die data moest al zo snel mogelijk worden veranderd. Mag straks na een jaar nog steeds langer worden bewaard... als dat dus mogelijk nodig is... Uh, ja, wat verandert er nou echt? En dat geldt ook eigenlijk voor het delen van data... met buitenlandse inlichtingendiensten. Er wordt gezegd uh, dat er moet worden meegewogen... wat de democratische rechtsorde is in een bepaald land... voordat wij uh, afgetapte data met zo'n land delen. Maar dat is eigenlijk al zo. Dat is zelfs al in de huidige wet zo, uit 2002. Dus ook daarbij kun je je afvragen, wat verandert er precies? Wordt dat strenger? Uh, of komt er... Ja, komt er dan misschien meer toezicht op. Dat is allemaal nog een beetje, beetje onduidelijk. Maar echt heel veel gaat er niet veranderen. Nou Heeft Bits of Freedom sa samen met andere belangengroepen aangekondigd... dat ze naar de rechter zullen stappen... als er niet voldoende aan hun, uh, aan hun wensen en eisen tegemoet is gekomen? Ja, vanochtend zei uh, de Zwart van... Uh, ik moet eerst de tekst eens even goed lezen... en dan, dan gaan we wel kijken wat we doen. Wat, wat verwacht jij? Gaan ze actie ondernemen? Nou, hij liet het net ook al een beetje doorschemeren. houden nog een beetje de deur open... omdat uh, de, de, de letterlijke brief die komt waarschijnlijk later vanmiddag. Uh, nu gaat het alleen nog maar om informatie die media... waaronder de NOS heeft gebracht. Maar ja, uh, eigenlijk zegt hij ook... Als, als dit is wat het is, dan zijn we niet tevreden. En hij zei uh, ook op Radio 1 een uur geleden... Uh, als we niet tevreden zijn, als, dit het, als, ja, als, als het niet voldoende is... dan komt er inderdaad een rechtszaak. Dus ik denk dat je 1 in 1 en 2 kunt, uh, kunt optellen... Uh, en dat die rechtszaak er inderdaad komt. Net als die 1 en 1 en één jaar in de wet. Dat is ook ja, gewoon precies. drie jaar. Ja. Joost Schelvis, dankjewel. Onze NOS-tech-redacteur was dat. Andere verhaal van deze ochtend. De prijzen op de huizenmarkt die zijn de afgelopen jaren hard gestegen. Dat heeft iedereen wel meegekregen natuurlijk. Um, doordat die prijzen zo hoog zijn... is het voor starters heel moeilijk om aan geld te komen... om in ieder geval die prijzen te kunnen betalen voor die nieuwe huizen. En dus moeten zij vaak hun ouders aanspreken... of die financieel willen bijspringen. Blijkt allemaal uit onderzoek van bureau Q&A... een opdracht van financieel adviseur Independent. Verslaggever Jeroen Schutheiser ging op bezoek bij zo'n starter. Linda Klaver heet zij, die ook de hulp in van haar ouders. Linda, dit is je huisje. Dit is mijn huisje, ja. Twee jaar geleden april heb ik het gekocht. En dat had je niet op eigen kracht kunnen doen? Nee, dat uh, heb ik ontzettend aan mijn ouders te danken. Anders had ik hier niet gezeten. Ze zijn ook nog hartstikke handig met klussen. Ja, klopt. Ze staan hier in de keuken. Kijk, die tegeltjes allemaal. Tegeltjes moeten nog gedaan worden. En boven moet ik nog een badkamer maken. Dan moet je blij zijn met die ouders. En dan ook nog zorgen ze voor wat geld. Zonder hun had ik hier niet gezeten. Ik ben er ook heel trots op. En ik, vind, ik ben ook heel dankbaar. Ja. Het is toch ook een beetje treurig dat dat blijkbaar in deze tijd moet uh, ja, maar ik, ik werk zelf ook bij een makelaar in Laren, bij Capelle. En ja, ik zie nu ook de, de, hoe het gaat in, het, uh, in de woningen. En dat eigenlijk de prijzen alleen maar aan het stijgen zijn. Dus ja, dit is bijna niet meer mogelijk om een financiering te krijgen... als uh, starter of alleenstaande. Ja, moeder Klaver, u bent onmisbaar, dat weet u. Dat blijkt ja, dat, ik, uh, dat ze me nodig gehad hebben. Nou, bent u natuurlijk altijd onmisbaar, maar in dit geval ook met de financiën. Klopt. Mijn dochter uh, lag in scheiding. Moest dus de huurwoning uit, want die kon zij in haar eentje niet bekostigen meer. En dan ga je zoeken naar een andere huurwoning. Maar in deze regio, in het Gooi, is het bijna ondoenlijk. Dan is het vaak goedkoper om een huis te kopen. Maar ja, met één inkomen... Ja, hartstikke moeilijke tijd nu. Absoluut. Maar mijn dochter heeft in 2015 het huis gekocht. En dat was nog net een gunstige tijd. Maar ja, u zag lief opeens aankomen. Ik heb haar zelf geadviseerd van... als je een huis wil kopen... dan zou ik je misschien kunnen ondersteunen. Niet eens met mijn eigen geld. Maar ik zou een schenking krijgen van iemand anders waarbij heel veel schenkingsbelasting verschuldigd is. Maar die heb ik rechtstreeks naar mijn dochter laten schenken... voor hypotheek. En dan geen schenkingsbelasting, maar hypotheek, renteaftrek. Dus dat was een hele gunstige constructie. En dat gunt u er wel? Ja, natuurlijk. Wat, wat wil je liever dan dat je kinderen uh, een plek hebben om te wonen? Zeker nu ze twee kinderen heeft. Marga Lankreijer... Financieel adviseur Independent. We hebben twee groepen starters onderzocht... waarvan de eerste eigenlijk zijn huis heeft gekocht de afgelopen vijf jaar. En uh, de tweede groep die verwacht binnen vijf jaar een huis te gaan kopen. En u ziet daar verschillen? Inderdaad, uh, want de eerste groep daarvan heeft een derde financiële steun gehad. En in de tweede groep zelfs twee derde verwacht... dat zij financiële steun nodig hebben bij het kopen van hun eerste huis. En hoe komt dat? Uh, dat komt door de stijgende huizenprijzen bijvoorbeeld, uh, maar ook door de steeds aangescherpte uh, hypotheekregels de afgelopen jaren. Je kunt eigenlijk op dit moment, vanaf 1 januari 2018, maar 100% van de aankoopwaarde van je woning uh, lenen. En dat was eerder 104, 105%. En dat kan al gauw? Hoeveel schelen? Tienduizenden euro's. Die tienduizenden euro's die zal die starter zelf op moeten brengen. En dat moet je maar hebben liggen. De starters zien hun de toekomst eigenlijk wel somber in, helaas. Het is echt wel zorgwekkend om te horen dat die starters... dat meer dan 50% denkt dat zij geen huis kunnen kopen... omdat ze het gewoon niet kunnen opbrengen. Kom binnen, schat. En we eten kom. Heb je er zin in? Ja. Goed zo. Nou, oh. loop lekker door. Lust je dat met worst? Ja, heel lekker. Nou, dat is toch een hartstikke mooie oplossing zo. Absoluut. En ik uh, zou het iedereen willen aanraden. Ik hoop echt dat er veel ouders zijn die dit willen doen. En uh, uh, ook op die manier samenwerken met elkaar. En ik denk dat het dan een stuk makkelijker gaat worden. Maar ja, dan moeten de ouders dus wel voldoende in de slappe was zitten. En dat is niet altijd het geval. U hoorde een bijdrage van Jeroen Schutheiser. Een overzicht nu van het nieuws in de andere media. De burgemeester van Baarle-Nassau heeft onterecht dubbele woonlasten gedeclareerd. Dat blijkt uit onderzoek van het Brabants Dagblad. En Dat is sajant, omdat in Baarle-Nassau onlangs al de loco-burgemeester opstapte. nadat in zijn kilometerdeclaraties fouten waren ontdekt. De huidige burgemeester, Marion de Hoon-Velenturf, heeft inmiddels toegegeven dat ze in 2015 en 2016 te veel geld heeft ontvangen. Dat komt volgens haar doordat ze in der tijd gemeentelijke medewerkers haar declaraties liet regelen. Ze blijft aan en betaalt het gehele bedrag inclusief rente terug. Het verzet tegen de groei van Schiphol verhardt zich, kopt trouw vanochtend. Omwonenden van Schiphol willen niet meer praten over uitbreiding... zolang tienduizenden vakantievluchten niet zijn overgeheveld naar Lelystad Airport. En dat is waarschijnlijk pas na 2023. Schiphol wil graag de bovengrens van starts en landingen uitbreiden... tot boven de half miljoen per jaar. Maar daar heeft het de medewerking van de bewoners voor nodig... en die lijkt er dus voorlopig niet te komen. Nederland is niet van plan om intensief samen te werken met China... aan het zijderouteproject van de Chinese regering. Premier Rutte wil de intentieverklaring niet tekenen... waarmee Nederland zich verbindt aan het grote handelsproject. Hij vindt het te onduidelijk hoe Nederlandse bedrijven ervan profiteren... melden bronnen aan het FD. Eerder weigerden Frankrijk en Groot-Brittannië ook al... om zich aan het prestigieuze Chinese handelsproject te verbinden. Rusland wil graag praten met de dochter... van de voormalige Russische dubbelspion Skripal. Julia Skripal ligt na de gifaanval van vorige maand in Salisbury... nog altijd in het ziekenhuis, maar is aan beterende hand. En volgens de Britse VN-ambassadrice Peers... mag ze zelf bepalen of ze bezoek krijgt en van wie. We hebben een a van from Russische Russian consulate. We hebben het aan Julia Skripal gegeven... en we wachten haar response. Ja, en Rusland haalde tijdens de zitting van de Veiligheidsraad... waar dit besproken werd, ook nog eens hard uit naar de Britten. Volgens de Russen spelen de Britten met vuur... door te zeggen dat Rusland achter die gifaanval... op Julia en Sergej Skripal zit. En dat gaan jullie betreuren, al dus de Russische VN-gedelegeerden.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 Ja, en Peters pleit voor betere landelijke afspraken om de drugsproblematiek aan te pakken. Op vrijdag ga je niet echt spreken van een ochtendspits. Maar ja, je is allemaal net in die ene file staan, Dennis. Nou, het is toch wel druk, eh, Jurgen. Er staan 24 files, 100 kilometer bij elkaar opgeteld. Er zijn dan ook een paar ongelukken gebeurd. Zoals op de A28 van Zwolle naar Groningen. 8 kilometer staat er tussen Zuidloor, Zuid-Laren en Groningen-Zuid. De vertraging is een half uur. In ieder geval de linkerreishoek is dicht. Ook een ongeluk op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Tussen Hapert en knooppunt De Hocht staat 8 kilometer. Ook hier is de linkerreis ook dicht. Dan heb je een uur vertraging. En er is zojuist een ongeluk gebeurd op de A27 vanuit Breda naar Utrecht... met een vrachtwagen tussen Oosterhout en Hank. Dat staat 6 kilometer, dan heb je 10 minuten vertraging. En de andere kant op, dus richting Breda, levert het ook 10 minuten vertraging op... tussen Werkendam en Geert Rijdenberg. Ik neem mijn woorden onmiddellijk terug. Er is wel degelijk sprake van een vrijdagochtendspit... 19 minuten over acht is het. In België gebruikt een derde van de huishoudens gas uit Groningen. Maar deze zomer schakelen de eerste huizen over op ander gas uit andere regio's. En de aanpassingen die daarvoor nodig zijn, die zijn nu in volle gang. Een bijdrage van correspondent Sander van Horen. Goedemorgen meneer, we hadden afspraak om de drukregelaar te veranderen aan de gasmeter. Huis voor huis gaan de gasinstallateurs deze dagen. De gasmeter zit in de kelder en die hoeft niet vervangen te worden. Het gaat alleen om het onderdeel daarboven, de drukverdeler. Dus hier zitten we ook op een laagdruk van 21 en zwaardruk van 27. Dus... Even testen of er geen lek zit. Altijd binnen de normen, hè? Dat is goed hè. En 20 minuten later is het al gedaan. Een fluitje van een cent, maar het moet wel gebeuren... bij 1,6 miljoen huishoudens. België gebruikte vorig jaar 5 miljoen kubieke meter Gronings gas. Ongeveer een vijfde van wat er boven de grond werd gehaald. En nu moeten we nog vooral, zou ik zeggen, de as tussen Brussel en Antwerpen. Dat is wat er nu nog eigenlijk op ons bord ligt. 1,6 miljoen aansluitingen die we moeten gaan converteren. Ik spreek met Bernice Kraps van de koepel van energiedistributeurs in België. De oorspronkelijke informatie die we gekregen hadden vanuit de Nederlandse overheden was dat we moesten starten met de operatie in 2024, ja. om te eindigen in 2030. We, zijn, we hebben hier eigenlijk niet gewacht. Zoals je kan zien zijn we nu al volop aan het werk. We zijn vandaag in 2018 gaan we onze eerste grote fase doen. Mm -hmm. Dus hebben we hebben feitelijk zes jaar voorsprong op de planning die oorspronkelijk in 2012 voorzien was. Maar als Nederland de gaskraan nog sneller wil dichtdraaien... dat kan dus eigenlijk niet, want België blijft de komende jaren steeds minder... maar goed, wel Nederlands gas nodig hebben. Maar zoals je ziet is het niet zomaar, is het geen kleintje... om over te schakelen van het één type gas naar het andere. Er moet bij iedereen langs gegaan ja. worden... zowel voor de druk te veranderen of voor de toestellen te laten nakijken. Dus ja. daar is een planning uitgewerkt. En de planning uitrekening, rekening onder andere met, met deze operaties. Dit kan niet in een, in een handomdraai. Uh, 1,6 miljoen aansluitingen, ook in... Steden zoals Brussel en Antwerpen. Dat doet je niet zomaar. En je moet mensen hebben om installateurs hebben om de toestellen te gaan nakijken. In de grote steden zal het trouwens wat sneller gaan. Daar wonen meer mensen. Maar daar is de druk per straat of per wijk geregeld. Maar vandaag ben ik in een landelijk dorp bij Leuven in de buurt. Vrijstaande huizen. En een blok met appartementen. Twee mannen zijn de oprit naar de garage aan het schoonmaken. U gebruikt op dit moment, misschien weet u het niet eens, Nederlands gas. Ja, uit de regio Groningen, als ik, in het noorden van Nederland. Hè? Ja, ja. En volgt u een beetje wat daar gebeurt? Ja, ja, ja. Na ja. een aantal jaar is het zo dat er wat komos is, denk ik, in het noorden van Nederland. Aardbevingen, grondverzakkingen. Ja. U gaat komende zomer al over van het Nederlandse gas op gas uit andere streken. Ja, maar kunnen verwarmen. Juist. Dat is het. Ja. Verder van waar dat komt, dan, ja, we moeten toch betalen. Hè? In het appartement zelf, heeft u dan een, een, een cv-ketel of kookt u ook op gas? Nee, we koken niet op gas op, hè. elektriciteit. Alleen de verwarming? Alleen de verwarming, ja, ja. Moet dan de ketel nog aangepast worden, weet u dat? Normaal gezien hebben we gevraagd... en zou het hem niet moeten aangepast worden. 132, ja, dat is ook goed. In de kelder heeft de installateur het makkelijk... want de 9 gasmeters en de drukverdelers daarboven... die vervangen moeten worden, die hangen netjes naast elkaar... Dat vervangen, dat gebeurt gratis. De bewoners die moeten alleen nog hun apparatuur nalaten kijken. Maar daar hoeft waarschijnlijk helemaal niets vervangen te worden. Want sinds 1979 al zijn fabrikanten van de huishoudelijke apparatuur... verplicht om producten te leveren die beide soorten gas aankunnen. Dus het laagkalorische uit Nederland, maar ook het hoogkalorische gas. Nou, nog twee te gaan van de negen? Nog twee, inderdaad, ja. Hoe is het bij u thuis geregeld eigenlijk? Uh, bij mijn thuis uh, had ik ook, uh, uh, drie jaar geleden hadden we dan ook uh, Hollands gas eigenlijk. En twee jaar geleden zijn we dan ook overgeschakeld op uh, hoogkalorisch gas. Dat was een van de proefprojecten? Ja, dat was bij ons. Ja. Heeft u dat zelf mogen doen of is er een collega langs geweest? Ik heb dat zelf mogen doen bij ons, ja. Maar u gebruikt dus al het hoogkalorische gas nu? Ja, dat gebruiken wij. Het huis staat nog steeds niet ontploft? <lacht> nog steeds niet, nee. staat nog recht. <lacht> bijdrage uit België van Sander van Horen, onze correspondent daar. Minister Stef Blok dan, van Buitenlandse Zaken. Die is op de Caribische eilanden om te praten over Venezuela. Steeds meer Venezolanen maken de oversteek... omdat hun land al tijden in een diepe economische crisis zit. Volgens Blok kun je deze migranten geen vluchteling noemen... en kunnen ze dus worden teruggestuurd naar Venezuela. Een bijdrage van onze correspondent daar op de eilanden Dik Draaier. Goedemorgen, dames en heren. We hebben een persbriefing... Welkom minister Blok. Zo begon gisteren de persconferentie over het koninkrijksoverleg buitenlandse betrekkingen. De eilanden vallen wat betreft defensie en buitenlandse zaken direct onder Den Haag. We hebben natuurlijk gesproken over de grote uitdagingen die er liggen door de blokkade van Venezuela. Ik... Wil dat de blokkade wordt beëindigd. En we hebben hier natuurlijk ook gesproken over het vraagstuk van de migranten op de verschillende eilanden. En hoe we daarvoor goede procedures in richten. Want daar schort het aan op Curaçao. Het land heeft geen ervaring met vluchtelingenopvang. Blok wil daarom wel technische bijstand geven. Mensen van de IND sturen die helpen bij de aankomst van migranten. Maar daarna is de rol van Nederland wat Blok betreft uitgespeeld. Ook bij grote aantallen blijft het zo... dat je een procedure moet hebben waarin heel snel bepaald wordt... of iemand vluchteling is. In zo'n geval zal een beroep gedaan moeten worden op de Verenigde Naties... UNHCR. Dat is de organisatie die wereldwijd zorgt voor de opvang van, van vluchtelingen. Dus bij grote aantallen zal... UNHCR, de leiding. Okay. Bij het verlaten van de persconferentie... staat een aantal Curaçaoenaars en Venezolanen de minister op te wachten. Dag minister. Dag. We willen u een brief aanbieden met de handtekeningen... Ja. om ons uh, verontrusting uit te spreken over de behandeling van Venezolanen... op dit moment op ons eiland, in ons land en in ons koninkrijk. De groep verontruste burgers wordt geleid door Iteke Witteveen... die als onderzoekster veel in Venezuela kwam. Ik spreek haar na afloop. Wat staat er in die petitie? Namens 1200 mensen verontruste burgers... in de petitie staat om alsjeblieft te erkennen dat de die hier komen, zoeken, hulp zoeken en een, humane, een humanitaire of een humane behandeling willen hebben. En ons verzoek is om dat alsjeblieft te erkennen en ons, ons land, ons eiland en ook de andere eilanden te helpen daarmee. Er is dus blijkbaar een concern over die humane behandeling. Ja, er is absoluut geen humane behandeling. Mensen worden nog steeds, er wordt op gejaagd, ze worden in barakken gezet, ze zitten overvol. Er zijn ook Hele tragische voorbeelden van mensen die in de brakken zitten, die zich een maand lang niet mogen verschonen. omdat ze hun terugreisticket niet betalen. Er zit een vrouw hier al bijna twee maanden vast. omdat ze haar kinderen niet wil meenemen. want ze zegt ze verhongeren daar. Dus er zijn hele schrijnende gevallen. En er wordt gewoon jacht gemaakt op de Venezolanen die geen documenten hebben. Stef Blok kan het allemaal lezen in de brief bij de petitie. Hij is na de persconferentie vertrokken naar Colombia. Ook daar gaat het over Venezuela. Dick Draaier was dat, onze correspondent op de eilanden. Your hard with ruthless fists can i get it with a kiss i wish i Uit Zwitserland, als ik me niet vergis. Boy heet dit uh, damesgroepje dan. En het nummer heet 4. Canadees. Oké, okay. ook goed. Nu we als Incentro wat bekender zijn... krijgen we mailtjes, zoals van Harry41... die de hype rond die Internet of Things niet snapt. Harry, The Internet of Things is achterhaald. Tegenwoordig spreken wij liever van The Incentro of Things. Incentro, een IT-bedrijf. Goedemorgen. We zijn altijd onderweg...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 Cosmetische wijzigingen en volstrekt onvoldoende. Zo ziet Bits of Freedom de aanpassingen die het kabinet voor ogen heeft... voor de wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten. De burgerrechtenorganisatie vindt dat de coalitiepartijen... niet naar de tegenstemmers hebben geluisterd. Een meerderheid stemde in het referendum tegen de wet.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 Jongeren die hun eerste huis kopen... hebben steeds vaker financiële hulp van hun ouders nodig. Van de starters, die de afgelopen vijf jaar een huis kochten... had ruim een derde extra geld nodig. Blijkt uit onderzoek in opdracht van vergelijkingswebsite Indipender. President Trump is van plan om tussen de 2000 en 4000 militairen... naar de grens met Mexico te sturen. Trump kondigde de inzet van militairen al eerder aan. En hij noemt nu voor het eerst de aantallen. En bij een cyberaanval op de grote Amerikaanse luchtvaartmaatschappij Delta... zijn betalingsgegevens van honderdduizenden klanten buitgemaakt. Volgens het bedrijf gaat het om namen, adressen en creditcardgegevens. Het lek ontstond via software die Delta gebruikt voor communicatie met klanten. Dan het weerbericht bij Weerplaza. Marco Verhoef, Marco, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Want het wordt een, een prachtig weekend. Daarover zometeen meer. Eerst deze vrijdag. Ja, deze vrijdag ziet er ook al helemaal niet onaardig uit... want de zon schijnt flink. Er trekken sluierwolken over, dat wel. Soms ook wat dikkere wolken, maar neerslag zit er niet in. En na een koude start, overigens inmiddels is de temperatuur overal boven het vriespunt... loopt het kwik op naar 13 graden in het noorden en 16 in het zuiden. Dat is al heel behoorlijk, zeker als je de zon erbij bedenkt. We hebben nog wel een, een redelijke wind erbij uit het zuidoosten. waait het matig, windkracht 3 tot 4. Af en toe zelfs vrij krachtig, windkracht 5. Maar het plaatje ziet er in ieder geval al lenteachtig uit. Ja, en dan rangen en standen voor het weekend Marco. Ja, die gaan nog wat, wat hoger uitpakken. We scoren flink op de ladder van de lente. Het wordt morgen bijvoorbeeld 17 tot 21 graden. We gaan over die 20 graden grens heen. Een beetje een magisch getal. En we doen dat met flinke zonnige perioden. Sluierwolken. In het westen zijn de wolken wat dikker. Maar ook morgen blijft het gewoon nog droog. En de zuidelijke wind is morgen matig. De wind is ook zondag zuidelijk. Ook dan wordt het in het binnenland nog wel 20 graden. In het westen van het land is het 1 of 2 graden minder zacht. En dat komt omdat daar de wolken wat dikker zijn. En ochtends zou er misschien zelfs even wat regen kunnen vallen. Dankjewel. Marco Verhoef. Dennis Mooi nu met File Nieuws. 22 files staan er nu. Dat is een stuk meer dan gebruikelijk op de vrijdagochtend. Er zijn dan ook wat ongelukken gebeurd die voor veel vertraging zorgen. Zoals op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Oosterhout en Hangstad 7 kilometer. Vertraging is een uur. Dat is een ongeluk met een vrachtwagen. A27 maar dan de andere kant op. De kijkersfielen tussen Werkendam en Geertruidenberg. 8 kilometer. En dan heb je een kwartier vertraging. A28 Zwolle-Groningen tussen Zuid-Laren en Groningen-Zuid. 20 minuten vertraging door een ongeluk, maar de weg is die weer vrijgegeven. En ook bijna een uur vertraging op de A67 van Antwerpen naar Eindhoven. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht voor het knoppen: De Hocht. De vertraging, eh, er staat 10 kilometer file. Het zijn weer kortingsdagen bij Kras. Boek nu een rondreis, cruise of stedentrip. En profiteer van korting tot wel 100 euro per persoon. We begrijpen waar je naartoe wilt. De wereld is Kras.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 Zes minuten over half negen is het. U luistert naar het NOS Radio Eén journaal. Straks op deze zender Spraakmakers met Guylaine Plag. En daarin ook Stand.nl. Guylaine, goedemorgen. Goedemorgen. Ik zit eentje bij je vandaan ja, vandaag. Ja, ja, ik hoor het, je. Ja. ja, we zitten in het Museum Corpus in Oegsgeest. En dat heeft alles te maken met de eerste Spraakmakers Special. Die we hebben, dat is Gewoon Gezond. Ik um, denk dat we allemaal herkennen dat er geen dag voorbij gaat... en je wordt uh, bedolven onder de, de, de berichten en nieuwe onderzoeken... als het gaat om je gezondheid. Of misschien beter gezegd, om het ongezonde leven... wat we er nog wel eens op na houden. En vanuit onze community kwam eigenlijk best wel vaak de vraag van, ja, wat moet ik ermee? Je, moet ik het serieus nemen? En slaan we ook niet een beetje door in die gezondheidshypes? Iedere keer weer nieuwe diëten en dit is goed voor je, dat, dat moet je vooral niet doen om langer te leven. Dus daar hebben we de stelling van Stand.nl aangekoppeld en die luidt, wij weten zelf het beste wat goed is voor onze gezondheid. Via de site, via Facebook, via Twitter kunt u reageren bij Stand.nl. Bent u in de buurt van Corpus, dan kunt u natuurlijk ook even langskomen in Oefsgeest, want we starten om half tien. Maar reageer dus ook op die stelling, we weten zelf het beste... wat goed is voor onze gezondheid. Goed, dat in spraakmakers. Um, dan, um, steeds meer verwarde mensen in Nederland. Uh, dat is het beeld dat de afgelopen maanden werd geschetst. De politie van Rotterdam bijvoorbeeld... uitde daar nog zorg over. Maar dat beeld dat blijkt helemaal niet te kloppen... zegt Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland nu. Medewerkers van de GGZ-crisisdiensten... die hoeven juist minder in actie te komen. En de uitgaven voor de behandeling van verwarde personen... zijn de laatste vier jaar juist toegenomen. Voorzitter Jacobine Geel van GGZ Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer Van den Berg. Maar wat is het nu? Meer of minder verwarde personen? Nou, de politiestatistieken laten een stijging zien. Maar hoe moet je die statistieken lezen, dat is altijd de vraag. En het interessante is nu dat we de cijfers eens een keer bekijken... vanaf de kant van de gezondheidszorguitgaven. En dan zie je een beeld dat we eigenlijk ook altijd al inbrengen... tegenover die politiecijfers. Namelijk, het is niet per se een toename van ggz uh, Psychiatrie, hè, problematiek. Uh, maar misschien wel een toename van mensen die het heel ingewikkeld vinden om in deze samenleving hun weg te vinden. Dat zou kunnen. Dat herkennen we wel. Wat wij ook eigenlijk altijd gezegd hebben: is: wij zien juist een afname van de belasting van onze crisisdienst. Wat we wel zien is dat de mensen die wel komen, ingewikkelde problematieken hebben. Dus, dus op zich. Uh, is het verhaal dat wij eigenlijk altijd in reactie op de politiestatistieken hebben verteld. Heel erg in lijn met het uh, artikel zoals dat nu in de Volkskrant mm. wordt geschetst. En zoals de uh, cijfers die de zorgverzekeraars nu uh, beschikbaar stellen. Ook u u hebt sowieso, sowieso wel bezwaar gemaakt dat de, de politie te snel de term verward persoon gebruikt. Nou ja, wat ik ook wel mooi vind in, in het stuk in de Volkskrant... is, wij hebben natuurlijk altijd gezegd, verwarring is niet hetzelfde als GGZ. En is al helemaal niet hetzelfde als gevaarlijk. En de politie maakt die koppeling heel snel. En ik snap dat ook wel vanuit het politieperspectief. Want dat is natuurlijk waar de belasting op hun capaciteit het grootst wordt. Dus daar is gewoon, nou ja, een, een belang om dat ook een beetje aan te zetten. Maar het is niet altijd in even in lijn met de beelden. En het is ook niet, het helpt ook niet altijd om de groep mensen om wie het gaat... ook een beetje uh, een plek in de samenleving uh, te geven. Dus, dus ik ben wel blij dat ook hier de nuance nu uh, wordt opgepakt. We, nog even over die cijfers ook. Want uh, de uitgaven aan de volwassen GGZ die zijn gestegen... maar de crisisdienst, waar u het net ook over had, die kwam minder in ja. actie. Wat, wat, wat, wat ja. kun je daar dan uit afleiden? Ja, het is altijd wel moeilijk om dat soort cijfers zomaar te duiden. Wat we zien is dat het gebeurt. Wat we ook zien, en dat zei ik net... He, dat de groep mensen die dus wel... Uh, een verblijfsplaats in een instelling nodig heeft... Dat dat, dat dat vaak een ingewikkelde problematiek is. Dus dat dat meer vraagt van het personeel en de capaciteit... dan, uh, dan we in de afgelopen jaren wel eens zagen. Dus dat, dat is wel een verschuiving. En dat heeft er natuurlijk dus mee te maken dat we ontzettend hebben ingezet... op het afbouwen van zoveel mogelijk zorg in de kliniek, hè, in, de, in de instelling. En hebben ingezet op zoveel mogelijk zorg waar mensen wonen, thuis. Ja, ja. Ambulant, he, met, een, met een beetje een ingewikkeld woord. En wat ik ook wel uh, zie in de cijfers... en wat we ook al wel met verzekeraars en met de gemeente met name ook... want daar zijn we natuurlijk toch wel echt partners uh, met elkaar... om dat voor elkaar te krijgen. Uh, waar we ook al over praten is... hoe kunnen we dat stuk nou nog intensiveren? Want dat is wel nodig. He, dus de zorg in de klinieken... Dat is één ding, maar hoe doe je het nou goed daarbuiten? En dat mag nog wel een tandje intenser. Oh, want in het feit dat die crisisdienst minder in actie hoeft te komen, dat, dat kan je dan zeggen, van ja, er zijn minder grote problemen of zo, dat, dat die, die kan je die lijn kan je ook niet één op één leggen? Nee, ja, dat vind ik altijd moeilijk, want wat is wat? En uh, kijk, het kan ook wel zijn dat een crisis is natuurlijk een, een, een plotselinge verheviging van, van een problematiek is. Uh, nou, het kan best zijn dat mensen nu langer doorlopen met iets... waar dan ook echt helemaal meteen opgenomen moeten worden. Dus dan heb je toch weer een hele andere situatie. Dus, dus wat wij wel zien is dat het heel goed is dat we met de politie samenwerken... om te kijken wat kunnen we nou doen om de mensen met verward gedrag die dus niet allemaal GGZ-klanten en cliënten zijn... maar die wel geholpen moeten worden op de een of andere manier... en op de goede plek moeten belanden. Daar werken we weer samen, dat is goed. Maar niet alles komt bij de crisis van de GGZ terecht. Nee, dat is zo. Ja, ik, ik, ik, ik, ik herken de cijfers. Maar om er helemaal een perfect passend verhaal af te vertellen... Nou. dat is lastig. Misschien doen we ook gewoon ook... Soms een paar dingen. Ja, en, en, u, zegt, ja, u, en u zegt die ambulante zorg, daar moet toch wel in geïnvesteerd worden. Ja, dat vind ik wel, en dat zegt Filip Delles-Paul bijvoorbeeld ook terecht. Hè, van de zorg uh, in de wijk, de zorg in de omgeving waar mensen wonen. Als we willen dat mensen zoveel mogelijk in hun eigen omgeving herstellen. En, en weer een leven oppakken. En natuurlijk daarbij die zorg wel nodig hebben. Hè, want als je de ene keer nog in de kliniek zat, is het niet zo dat je opeens helemaal zonder zorg kan. Maar je moet hem wel anders aanbieden, die zorg. En daar mogen we, vind ik, met elkaar nog wel wat beter naar kijken. En dan gaat het echt om verzekeraars, GGZ en ook de gemeente. En dat is, denk ik, een van de grote opgaven voor de komende tijd. Voorzitter Jacobine Geel, hoor u van GGZ Nederland. Hartelijk dank voor het gesprek. Shell-topvrouw Marjan van Loondan waagde zich gisteravond in het Hol van de Leeuw... op een bijeenkomst van de activistische aandeelhoudersorganisatie Follow This... ging ze in gesprek met aandeelhouders van Shell... over de duurzame toekomst van dat oliebedrijf. Een aantal van die aandeelhouders heeft zich verenigd in die club dus... willen dat Shell groener wordt. U hoort een verslag van Martijn van der Zanden. Ja, dan ga ik wel proberen om die sprekers iets meer achter elkaar misschien te lineeren. De laatste dingen worden gecheckt in de grote zaal van Pakhuis De Zwijger. Beste mensen, van harte welkom. Test 1, 2, 3. Het is de derde keer dat Follow This zo'n avond over Shell en duurzaamheid organiseert. Het is de eerste keer dat de topvrouw van Shell ook zelf op het podium staat. Het is natuurlijk fantastisch dat Shell hier aanwezig is. Zegt follow-this-oprichter Mark van Baal. Dat is een enorme erkenning voor de steun die wij ze gegeven hebben in de afgelopen jaren. Wij steunen Shell om zich te committeren aan het klimaatakkoord van Parijs. Denken jullie inderdaad dat jullie ook op één lijn komen? Is, dat, is die verwachting er? We zijn in een heel end. Dat zeg je voorzichtig. De discussie gaat nu alleen nog maar over... hoe ver moeten die emissies gereduceerd worden in 2050? Shell zegt... 50% relatief is voldoende. En wij zeggen, ja, je moet toch wel heel dicht bij nul zitten in 2050 om de prijsdoelen doelen te halen. En daarom ben ik, ik, ik ik, ik en ik aandeelhouder geworden. Mijn steun heb je. Zo meteen komen we bij Marianne van Loon, een zeer bijzondere gast die vanavond hier is. Ik benoem haar alvast tot de dapperste vrouw van Amsterdam vanavond. Marjan van Loon heeft meteen een stevige boodschap. De titel is uh, Shell wordt duurzaam. En als je dan op de website van Pakhuis de Zwijgen kijkt... dan staat er als ondertitel... de wereldwijde klimaatproblematiek... en hoe Shell met al haar geld en kennis dat voor elkaar gaat krijgen. Dus ik wil eigenlijk meteen even heel duidelijk zijn... dat gaat Shell niet voor elkaar krijgen. En dat is niet omdat we dat niet willen... maar omdat Shell ondanks al dat geld en al die kennis... gewoon simpelweg niet groot genoeg is... om de wereldwijde klimaatproblematiek op te lossen. Maar ze zegt ook dit. Wij moeten meebewegen met de samenleving. De samenleving gaat de weg op naar Parijs. Dat hoop ik, dat hebben we afgesproken. Dat gaan we vormgeven met beleid van overheden en met acties. En daarin kunnen wij meebewegen. Dat betekent als de samenleving, als de maatschappij zegt... dat ze de doelstellingen hoger willen zetten dan zullen wij ook hoger mikken. We moeten het samen doen. Dankjewel. Ik vond het op zich prima om te doen. Ik vond het heel leuk. Ik, ik, ik vind het heel belangrijk eigenlijk dat we dit soort avonden hebben... en dat we met elkaar gewoon in uh, gesprek gaan. Je zegt inderdaad, we zijn er druk mee bezig. Ja. denk volgens veel mensen hier binnen niet druk genoeg. Nou, ik ben benieuwd wat de mensen uh, nu vinden. Ze zijn duidelijk heel erg geïnteresseerd. En dat vind ik ook mooi. Dat is ook nodig. Hè? Wat er in de, in de zaal ook zei van... Uh, we hebben buiten de zaal nog heel wat te doen om iedereen mee te krijgen. Dus uh, die uh, uitdaging moeten we samen aan. De zaal en, uh, en wij. U zegt inderdaad, we doen heel veel, toch ook deze week. Milieudefensie heeft een rechtszaak aangespannen tegen Shell. Hoe, hoe kijkt u daar tegenaan? Ja, daar kan ik dus niet veel over zeggen, want er is een rechtszaak aangespannen. Dat vind ik ook jammer. Ik, ik zoek graag de dialoog op. En wij vinden als Shell ook dat uh, dat de manier is om het aan te pakken. Om uh, een dialoog te hebben met bedrijven, samenleving en de overheid. En zo zouden we er samen de schouders onder moeten zetten. Tot slot inderdaad, want u zegt uh, wij willen tempo aanhouden wat, wat de maatschappij aanhoudt. Als de maatschappij sneller die verandering wil, sneller toch inderdaad die klimaatverandering, dan, dan willen we en moeten we daarin meegaan. Ja, en dan kunnen we daar ook in meegaan. Want als de maatschappij sneller gaat... dan betekent dat de maatschappij waarde geeft aan duurzaamheid. Wij zijn een bedrijf, daarin kunnen wij ondernemen. Prima. Maar als het langzamer gaat, dan wordt het voor jullie wel lastig. Dan is dat een drempel. Dus als mensen geen waarde geven aan duurzaamheid... als er geen beleid is om dit te bekrachten... dan is het gewoon voor een bedrijf moeilijk om daarin te ondernemen. Maar we hebben onze ambities heel straf neergezet. Die zijn al heel erg ambitieus. En ja, daar staan we bij. Shell-topvrouw Marion van Loon was dat, in gesprek met Martijn van der Zanden. Nog wat vallende zaken nu uit de andere media. Ja, een vrouw uit IJmuiden heeft na bijna 80 jaar... weer een van haar oude schoolrapporten in handen gekregen. Bij een verbouwing stuitte de zoon van Hanni Rutte... op een vergeeld schoolrapport uit 1939. En om dat weer bij de eigenaar te brengen... zette Hanni een oproep op Facebook en met succes. En zo kwam ze in contact met de nu 84-jarige... Trentje Schriever Veenstra. En zij was best tevreden toen ze zag welke cijfers ze in 1939 haalde. Ik had voor gedrag altijd een acht. Ik was een keurig kind. Ja. Lezen, zes. Schrijven, zeven. En netheid. Ja, had ik een zeven natuurlijk. Hè. Ja, was... ja. Uh, een nette mevrouw dus. Uh, dan boeren in de buurt van de Australische stad Adelaide. Die worden helemaal gek van dit geluid. Ja, ik word er eigenlijk ook helemaal gek van, nu al. Uh, een zwerm naaktoog kakatoes is dat. En die terroriseert de omgeving, schrijft The Guardian. Ze zijn met duizenden en naast de geluidsoverlast... zorgen de vogels ook voor de nodige viezigheid door hun poep. In Australië proberen ze de zwerm nu uit elkaar te krijgen... door de vogels bang te maken met vuurwerk en drones, maar niks lijkt te helpen. En in verschillende media wordt de kakatoe overlast... inmiddels al birdpocalypse genoemd. De Kilimanjaro is de hoogste berg van Afrika... en wordt normaal gesproken alleen beklommen door ervaren bergbeklimmers. Maar nu is het een meisje van zeven gelukt om de top te bereiken. Dus ja, om haar nou ervaren te noemen... ze kan misschien in totaal zes jaar lopen. Maar goed, deze zevenjarige Montana Kenny... beklom de Kilimanjaro samen met haar moeder. En wel voor een heel bijzondere reden is te horen bij ABC News. Do you want to tell them why did you do it? Because I wanted to do fun adventures with my mom... En ik wilde ook dichter bij mijn vader zijn. Oh, dat is leuk. Ja, ze wilde een avontuur met haar moeder en dichter bij haar overleden vader zijn. En door haar prestatie is Montana Kenny het jongste meisje ooit dat de top van de berg in Afrika heeft bereikt. En de zomer van 2018 staat voor de deur, maar de zomerhit van 2017 is wereldwijd nog steeds onverminderd populair deja que te diga cosas vale Despacito weer, hè, Ja, ja, ja, oh. zeker. Uh, maar ja, goed, dat nummer van Louis Fonsi en Daddy Yankee... was al het best beluisterde nummer ooit op YouTube. Maar is nu ook de grens van de 5 miljard views gepasseerd... staat bij het AD. En dat is nog exclusief de views van de clip met Justin Bieber. Die video zit nu op 670 miljoen views. En Despacito was afgelopen zomer over de hele wereld een hit. In liefst 37 landen stond het Spaanstadige liedje op nummer 1. Wij zitten hier vandaag voor het laatst... In deze studio. We gaan, vanaf maandag gaan we uitzenden vanuit de nieuwe studio. Er is al veel over gezegd, natuurlijk. Maar we hebben ook een filmpje gemaakt vanochtend. Even over, over nou, het afscheid van deze oude studio. Dus uh, wat denk je? Haalt die 670 miljoen views? Ja, laten we Gij voor die miljard. 5 miljard gaan. Ja, vind dat ik. Dat ook. moet toch kunnen? zoeken we op mensen op al die uitingen die uh, het NOS Radio 1 heeft. Dan kunt u dat filmpje zien. Um, eerst naar Dennis Moy nu voor de verkeersinformatie. Er staan 29 files. En dat is veel te veel voor een, uh, een normaal gesproken rustige vrijdagochtend. Op de A12 van Den Haag naar Utrecht loopt het nu vast. Tussen Gouda en Nieuwebrug door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Vertraging is een half uur. Flink meer vertraging heb je op de A27 van Breda naar Utrecht. Tussen Oosterhout en Hank. Een uur extra. De rechterrijstrook is dicht door een ongeluk... Met een vrachtwagen. Verkeer richting uh, Gorkum rijdt het beste om door de borden Rotterdam te volgen. Op uh, de A27, maar dan richting Breda. Staat tussen Gorkum en Geertruinenberg de kijkers en de vertraging is uh, 20 minuten. Dan de A67, Antwerpen-Eindhoven. Tussen de Belgische grens en knoppen de hoogte 9 kilometer door een ongeluk. De weg is zojuist weer vrijgegeven, maar de vertraging is toch nog een uur. Dit was de zomer, dit in 2013. Avicii en L.O.E. Black samen.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 Well, that's fine by me So wake me up when it's all over Me up en Alloe Black en Avicii samen dus. Hoe kun je groenten telen in de ruimte? Want ook daar willen we straks een sappig tomaatje of een knapperig radijsje eten. Bij de Wageningen Universiteit hebben ze dat onderzocht en de proef op de som genomen. En dat deden ze op Antarctica. Ik sprak daar vanochtend over met Esther Mijnen en zij vertelt waarom ze niet in de ruimte, maar juist daar zijn begonnen met het telen. Ja, het gaat nu nog een beetje te ver om natuurlijk al zo'n test te gaan doen, uh, uh, uh, heel ver weg op de ruimte. Uh, vandaar dat we hebben gezocht naar een locatie die daar nou enigszins op lijkt. En uh, dat lijkt erop omdat je nu ook helemaal niet bereikbaar bent voor de rest van de wereld. Het is op dit moment aan winter. Je kan er niet komen, het is geïsoleerd. Geen zon, en ze hebben daar een maand of drie helemaal geen zon. Uh, dus wij dachten dat is een mooie plek om eens te kijken, om zo'n systeem eens te testen en kijken waar loop je tegen aan. Er zijn een, een aantal variabelen daar die overeenkomen met de ruimte. Uh, ja, dat klopt. Je kan daar uh, natuurlijk geen gewassen gewoon gaan telen uh, buiten. Het is daar nu min 50, dus dat kan helemaal niet. Dus je zult, en er is in de winter ook helemaal geen, geen zon. Dus je zal toch toe moeten naar een gesloten ruimte... Uh, die je helemaal uh, zo kan maken, zo, zodat je daar wel uh, kan gaan telen. Dus je ja. moet de lampen inhangen. Je moet zorgen dat je het goede klimaat hebt. Dus wat dat betreft lijkt het er wel op. Uh, beperkte ruimte, lastige omstandigheden. Hoe ging het? Uh, nou, we zijn twee jaar bezig geweest met de voorbereiding met een heleboel partners. En uh, er is een hele mooie container gemaakt. En uh, die, is, uh, ja, die, die, die staat daar nu. Dus die is in december daar naartoe verscheept. En uh, die is daar opgebouwd door mensen van een partner uit Duitsland. De Deutsche Luft- und En uh, Wageningen heeft het tiltrecept gemaakt. Dus er zijn allemaal zaden meegegaan en uh, lampen. En uh, nou, de cabine is opgebouwd in in februari hebben ze gezaaid en ze hebben vorige week voor het eerst geoogst. Dus ik, het is hartstikke leuk. Ik wil zeggen, wat was die eerste oogst? Uh, sla. Oké. Okay. Ja, ze hebben sla en we hebben tomaten komkommer, maar dat duurt ietsjes langer. Radijs gaat ook heel snel, maar uh, ja, ze hebben sla en radijs tot nu toe gegeten. Ja, en, en wat waren de bevindingen? Uh, ze vinden het allemaal eventjes heel veel werk. <laughs> het, ook, ook al is het eigenlijk maar tien vierkante meter waarop we telen... maar je moet toch heel goed kijken waar moet je zaaien... hoe moeten we het pre precies doen. Hè? Wij hebben een, een um, recept gemaakt waarin we dat precies gaan beschrijven... Maar die meneer die mee is, uh, ja, dat is een technische man. En die moet iedere keer kijken hoe gaat dat nou precies. Dus het is heel erg goed dat, dat zo iemand dat eens dus eventjes uh, gaat proberen waar je tegenaan loopt. Ja, en die man heeft ook nog andere dingen te doen daar. Dus die moet die, die, die moet zeg maar wel in zijn. Die moet wel gedisciplineerd ook dat tuintje een beetje bijhouden. Dat klopt. Maar dat is ook zijn taak. Maar uh, er zit natuurlijk heel veel techniek omheen. En, uh, maar hij is speciaal daar naartoe. Het is geplaatst bij het Neumeyer uh, Research Station... waar op dit moment negen mensen... Zitten, maar deze meneer is speciaal mee om te zorgen voor vers voedsel. Dus hij mag daar uh, zeven dagen in de week aan besteden. Oh, Oké, okay, okay. ja. dus hij, hij heeft geen afleiding wat dat betreft. Ja, Hoog... maar, oh. het, het is heel veel werk om te zorgen dat de techniek allemaal wel blijft draaien... met alle uh, problemen die je vooral in het begin natuurlijk zal tegenkomen. Ja. En jullie kijken in Wageningen een beetje op afstand mee, hè, geloof ik? Wij kunnen uh, meekijken, Het is heel leuk. Ik kan, uh, ik kan dagelijks zien hoe het allemaal gaat... En wij zijn nu bezig om een uh, waarschuwingssysteem te maken... op basis van die foto's, uh, om te zien als dingen fout gaan. Esther Meijnen was dat. NTO Radio 1. Wat moet je geloven van alle gezondheidsadviezen? Niet slapen is het nieuwe roken. Is het echt ja. zo ongezond? Is het zo verschrikkelijk? Sterker nog, het heeft veel meer effecten eigenlijk dan roken heeft. Zin of onzin? Ongeveer 60% van de Nederlanders houdt zich niet aan die richtlijn van de gezondheidsraad. Dus die drinken meer dan één glas alcohol per dag. Spraakmakers duikten de wereld van de gezondheidshypes. Epidemiologisch zijn wel aanwijzingen dat in je leven veel melk drinken gepaard gaat... met een iets hoger risico op Parkinson later in je leven. Zo van half tien tot half twaalf. Live vanuit Museum Corpus. De Spraakmaker Special. Gewoon gezond. We mogen helemaal niets meer. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ken je tello?